Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een persconferentie heeft de Amerikaanse president Trump... de operatie waarbij de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw ontvoerd werden... uitgebreid geprezen. Hij zei ook dat de Verenigde Staten het land gaat leiden... totdat er sprake is van een veilige transitie naar een nieuw bestuur. Hij herhaalde dat Maduro aan het hoofd zou staan van een grote drugsorganisatie. De persconferentie is op dit moment nog bezig. Van tevoren deelde Trump een foto van de gevangenen genomen Venezolaanse president. Dat deed hij op zijn eigen platform True Social. Op de foto is Maduro te zien aan boord van het Amerikaanse schip Iwo Jima. Hij is geblinddoekt en draagt een koptelefoon. Het beeld is nog niet geverifieerd. Volgens Trump worden Maduro en zijn vrouw met het schip naar New York gebracht. Ze zijn daar aangeklaagd voor onder meer narcoterrorisme. De Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar Maria Corina Machado... heeft voor het eerst publiek publiekelijk gereageerd op de Amerikaanse aanval in Venezuela... en de ontvoering van president Maduro. Wat moest gebeuren, gebeurt nu, schrijft ze in een brief. We hebben hier jaren voor gestreden, we hebben alles hiervoor gegeven... en het is het waard geweest. Machado wil dat Edmundo González nu president wordt... Hij kreeg bij de presidentsverkiezingen in 2024 vermoedelijk de meeste stemmen. Maar de kiesraad, onder controle van de regering, riep zittend president Maduro uit. tot winnaar. Morgen worden meer dan 300 vluchten geannuleerd vanwege het winterse weer, meldt Schiphol. Ook zijn er veel vertragingen. De luchthaven adviseert reizigers om voor vertrek de actuele vluchtinformatie te checken. Gisteren en vandaag zorgde een combinatie van sneeuwbuien en harde wind... ook al voor honderden annuleringen en vertragingen. Het lijkt erop dat Europese vluchten het hardst worden getroffen. Het weer. Vanavond en vannacht opnieuw sneeuwbuien in het hele land. De temperatuur komt om en nabij het vriespunt uit... en het kan nog steeds in het hele land glad zijn. Morgen ook winterse buien, later vooral in het zuiden droger... en het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het tweede uur van Entertainer voor You. Dit was Johnny Romijn en Soraya en de waarheid van het leven. Wij gaan lekker naar Den Haag en dat doen we met Guillermo en Toppertje. Door aan de kost, zag ik je lopen. en ik ben hier, je zag al lekker aan. Dus ik zie ik ze moppien, ga je met me dansen? Ik ben de slagroom en jij het stukje vrouw Doe mij een droppertje en een bries en een nas En doe er ook maar een dubbele whisky bij En we vanavond gaan en remmen En we dansen, we springen zij zo bij Alle mensen stonden maar te dansen Maar er was niemand net zo mooi als jij de hele avond hebben we lopen chancen En ik vroeg schuif ja, wil jou wat drinken van mij Doe mij een snoepeltje en een briezeren Ja, doe maar een toppertje en een briezer ananas. En lekker, gaan we houden. Dit is Henk Dame. En, uh, ja, wie denk jij wel? Wie ik ben? Nou, ik weet het niet. Denk Henk Dame. Entertainment benieuwd tot de klok is 7 uur. En dat allemaal op 206.9. DHB Plus 9A. Ik heb mijn tijd aan jou verspeld...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 me hier niet zo staan wordt mijn moeite niet beloond zeg me dan zal ik gaan Was dan Wie Denk Jij Wel, Wie Ik Ben... ...en dat allemaal gezongen door Henk Dame... ...en dat allemaal hier bij ZFM Radio vanuit Zandvoort. En we gaan eventjes terug naar 1980... ...en dat doen we met Eruption en Go Johnny Go! He was a lonely boy. for you Helemaal wild voor je ervan. En Monique Smit is het. En ze had het over wild. We gaan nog even een plaatje draaien. Daarna gaan we eventjes bellen met Susanna Veldmaier En uh, zij heeft een nieuwe single uitgebracht. In Wine and en uh, ja, ja, we gaan nu eerst een plaatje draaien van Jon Kittenburg En uh, laat de zomer nu maar komen. Nou, wat mij betreft mag dat. <laughs> zomer nu maar komen. Nou, wat mij betreft mag het. Aan de telefoon hebben we Suzanne goed, uh, ja, Goedenavond is het al. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Hartstikke goed. Ja, jij zit, uh, jij zit ook in de kou of uh, ben je ook uh, ergens in het buitenland? Nee, nee, nee. Oh. Ik zit in de kou. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> ja, is, is er veel sneeuw bij jou? Of, uh... Ja, nou zeker wel een centimeter of vijf hoor. Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd wel heel gezellig ja het heeft iets moois maar ook ja als je als je naar je werk toe moet en dergelijke dan is het wel even minder prettig maar dat klopt ja dat klopt ja maar goed je kunt niet altijd alles hebben uh, nee dat is waar want als het weer te warm is is het ook weer niet oké okay. ja nou ja maar ja dan keer verkoeling zoeken in het water ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja, nu kan je ook gezellig binnen blijven. Kopje warme chocomel, kachel lekker aan. Ja, ja, zo is het. Uh, Berenvel voor de open hart, zo is het. Daarom, het, <laughs> het komt altijd wel weer goed. Hey, Suzanne, je hebt uh, natuurlijk een uh, single uitgebracht. En uh, ja, even klopt. kijken. En uh, ja, daar ga jij ja, ga wat wel over vertellen, denk ik. Ja, Het inderdaad. was een, uh, een one-night stand. <laughs> het was een one-night stand, inderdaad, ja mijn nieuwe single ja. Uh, ja het was even zoeken naar uh, ja draaiorgel en de laatste taakje van wat gaan we doen ja uh, en ja we zijn eigenlijk bij Frank verkooien om de tafel uh, van uh, ja waar wil je het over hebben uh, zullen we een koffer doen of echt iets heel nieuws ja het is best lastig natuurlijk uh, om, te, om te zoeken naar iets wat goed bij je past ja uh, Frank zei van nou ja we kunnen ook eens uh, ja gewoon iets uh, zelf samen gaan maken en eigenlijk tijdens de gesprekken aan de keukentafel ja, kwamen we eigenlijk over van alles en nog wat. En Frank zei, nou, ik denk dat ik wel een heel leuk idee heb. Ja, en daar is dit uit, uh, uit voortgekomen. Ja, nou, Frank heb altijd leuke ideeën dus. Ja, zeker, zeker. Dus ja, wat dat betreft, ja, die man die kan dag en nacht muziek maken. Ja, ja, en ja ik ben ook dus dus heel dat. erg blij met het eindresultaat. Ja, het is, het is een leuke zingel geworden. Ook een mooie videoclip bijgeschoten. Ja, ja, ja, we hebben ontzettend veel gelachen. Een uh, goede vriend van ons speelde mee in de videoclip. Ja, en wij zeggen dat is echt op zijn lijf gesprek. Het is echt een clown in eerste klas. Maar ja. uh, <laughs> ja, het was een fantastische leuke dag. Ja, nou ja, het is. Uh, ja. Jij zegt het. Ik bedoel, wij hebben het gezien. Maar... <laughs> ja, ik vind het ook altijd wel fijn als uh, de tegenspelen ja uh, het ook een beetje aanvoelt. En ook dat er een klik is natuurlijk. Ja. Uh, want dat maakt het acteren tussen haakjes natuurlijk ook wat makkelijker. Ja, dat zeg ik. Het is een, het is een hele leuke clip geworden. Dat sowieso. En uh, ja. De, de, de man in, uh, in Spij, die, die valt inderdaad wel op. Ja. Dus... Daar ken je niet ja, omheen. Ja, ja, ja, ja. Ja, het grappige is dat hij heel enthousiast was en bij een paar keer terugkijken zei hij... ...ja, dit had het anders moeten doen en dat. Dus dat was wel grappig dat hij zichzelf de volgende keer van een nog betere kant wil laten zien. Nou ja, ik zeg altijd, uh, het eerste is altijd het beste. Ik bedoel, ja, zeker, weet je, zeker. veranderingen... Je, ik weet uit ervaring dat je blijft veranderen. Ja, ja, ja en uiteindelijk kom je toch weer terug bij het eerste. Juist, daarom. Dus dat... Uh, ja. nee. Gewoon doen. Uh, gelijk de eerste keer. En hop. Je het beste. Ja. Hé, hey, uh, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Want je bent lekker bezig aan de, aan de weg aan timmeren, maar... Ja, nou ja, uh, wij gaan uh, proberen om toch weer in het nieuwe jaar, het is het nieuwjaar, we zitten al in het nieuwjaar. Sorry. Ja, zo snel gaat het. Ja, de beste wensen nog van deze kant, trouwens. Ja, ja. alle beste ja. wensen. Ja, voor je ja. ja. weet ben je alweer een jaar ja. verder, hè? <laughs> voor je het weet. Het voorbij. Maar uh, ja, de plannen zijn eigenlijk om weer opnieuw in de studio te duiken. Uh, ik heb nog niks liggen, maar ik weet wel heel graag wat ik wil. Uh, ik ga natuurlijk terug naar Frank Verkooyen. Uh, ja. Dus ja, ik, ik, uh, ik, ik verwacht ergens misschien april, mei met een nieuwe single te komen. We gaan eerst even genieten van de carnavalsperiode. Ja. En daarna ben ik weer aan de beurt. Ah, oké. Okay. Nou ja, en dan, uh, ja, hopelijk zie ik je dan uh, weer uh, een keer in de studio hier ook. Ja, ja, hartstikke leuk. De laatste keer hebben we elkaar misgelopen, doordat ik ziek werd. Ja, nou ja, dat, dat, uh, ja, weet je, dat zijn de omstandigheden. Ja, dat was voor mij bij de Cittaki bij de voor mij. Oh, Oké, okay. ja dat zou kunnen. Dus ja, dat euh, nou ja. Goed, toen zou je komen en toen heb ik af moeten melden, want het ging echt niet. Nee, nee, nee. Ja, dat zijn dan uh, ja, de, de, ja, de vervelende ja. dingen. Maar goed, ja, weet je, je moet ook aan jezelf denken. Ja, nou ja, ik, ik bedoel, ik had geen woord uit kunnen, <laughs> zeg, nee. kunnen spreken, nee. zeg maar. Dus weet je, dat, dat, ja, dat wordt lastig met al het hoesten en uh, nee, dat uh, moeten we niet hebben. Nee, nee, nee. Maar dat zal vast de volgende keer aankomen. Ja, dat is prima. Dat, uh, ik bedoel, we houden contact. En uh, sowieso via Dennis, dus dat komt helemaal goed. Zeker weten. Hé, hey, en waar kunnen je mensen jou volgen, Suzanne? Ze kunnen mij volgen op Facebook, Instagram en TikTok. Onder de naam Suzanne Veldmeijer. En ik heb natuurlijk een hele mooie website. www.suzanneveldmeijer.nl. Aan elkaar, hè? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, dan rest mij nog uh, één ding. En dat is... Uh... Zo, Hanno, stel je hem zelf even voor, je eigen nummer. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gezellige interview. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. En hier is de nieuwe single van Suzanne Veldmeijer. Het was een one-night-stack. Suzanne, hey, dankjewel. Jullie ook bedankt. Graag gedaan en tot de volgende keer. Doei, doei. Doe. Hey, groetjes, goed weekend. Hoi, hoi. Tot ziens, doei, doe. Gezellig in de stad Een avondje plezier had ik al lang niet gehad Opeens stond hij voor me en vroeg wat mag het zijn Ik lachte en dan nog een wijn Al snel werd het laat En aan de drank te wijten Liet ik me verleiden Maar oh, wat heb ik een spijt Eigenlijk in de maling. Dus die elke dag cadeau's een hele la. Voor jou, in het hoofd, in het hart. Dan, Daniel en uh, jij bent het leven voor mij. Wij gaan uh, eventjes naar uh, Kroatië en uh, daar uh, een beetje Zuid-Amerikaanse muziek vanuit Kroatië. Vlado Gorgieva. Ik ben een mooie, aantoor jij opschiet. Zelfs niet, ik ben samo da smudge. Dan me niet, dan ben ik dat ik titel van deze plaat Vlado Gorgiev... en dat allemaal met een vleugje... Zuid-Amerikaans vanuit het Kroatië. En uh, ja... wij gaan verder met... Uh, Ashwat en hebben het over Don't Turn Around. En blijven zo bij... Uh, lekker de, de driehoopbedrijven Fred Heij. Dat allemaal... Uh, tot zeven uur met Entertainers Miljoen. En dat allemaal te volgen... via WWW... Zfmartiesten.nl Dat ook eventueel voor verzoekplaatjes. zwart en don't turn around hier bij CFM. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Wij gaan verder met Cadans. En in het donker. Dan zien ze je niet. Zometeen de drie op bedrijf van Fred Heiders Blijf wel lekker bij. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek voor niets. Dat vond ik slecht. Maar het wordt onveilig.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 Zwijg, dan horen ze je niet, dus hou je adem nu maar in en snik niet. Wat is er over dat het wind, want wat er is, verwijt de wind, het heeft geen zin meer om te kijken.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 zou je adem nimmer in. Oh yeah Als dan en in het donker zien, zie je niet. Wij gaan naar de bedrijven van Fred Heij. En ik zou zeggen, veel plezier ermee en tot zo. Fred Hey Once I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 And you would think, na na na na, hey, that's what I'm living for.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 You will say na na, na, na. Please give me more. And you will say na-na-na-na it's na, na, na. hey, what I'm living for What do you do? Mm -hmm. I thought why na-na-na-na Just me and you And then we can na-na-na-na Just like before And you will say na-na-na-na Please give me more. And you will be na-na-na-na Hey, that's what I'm leaving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 De drie op een rij van Fred Hey. Ja, en uh, we begonnen natuurlijk met uh, Pussycat en Mississippi. En natuurlijk Mouth en McNeil met How Do You Do. En als laatste natuurlijk Spooky and Sue en Swinging on a Star. Ja, we gaan nog uh, één plaatje draaien. En dat is uh, aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En dat is een plaatje van René Karst. Helaas niet meer onder ons. Maar wel zijn muziek. Annemarie. marie De avond gezien, en ik heb haar gevraagd. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, als ik dat nog niet gedaan heb, de beste wensen natuurlijk voor 2026. En graag hoor ik u volgende week weer. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. Bye bye en tot dan. bij de sfeer. Vul de glazen met bier. En kom op die Dan Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.